Dit is Goeiemorgen Zandvoort op ZFM. We zijn weer terug. Uh, dwars door het nieuws heen uh, gezet. Dat uh, is een typisch geval van het uh, klokje, wat niet helemaal scherp uh, stond. Dus dat uh, kan leuk worden straks met, uh, met het herhalen van, ja, de, van deze uitzending. Maar nu zijn wij scherp, ja. Nou, nu zijn wij weer uh, scherp. Maar die klok uh, die is uh, inmiddels uh, gelijk gezet. Dus we kunnen wel gaan beginnen voor die tweede uur. Ja, nou, Don. Ja, tweede uur uh, gaan we in met uh, zometeen uh, wethouder Tatus uh, over de loco-burgemeester Tatus. De loco-burgemeester Tatus. Loco en... Uh, ik denk dat hij hulptroepen heeft meegenomen, maar dat zullen hulptroepen? we... Hulptroepen? Ja, hij heeft hulptroepen. Ik zie al iemand aan de bar zitten, maar okay. dat horen we zo meteen wel. Ja. In ja. ieder geval gaan we praten over het LDC en mogelijk wil de wethouder ook nog wel wat kwijt over toekomstige projecten en die gezien in het licht van de economische ontwikkelingen. Ja, ehm... Um... In ieder geval is het wel zo dat wij uh, hier in Zandvoort uh, wel een oranje kabinet hebben. En of ze dat in, uh, in het uh, land ook nog uh, gaan invoeren, dat uh, horen we straks dan wel. Ja, ja, ja een beetje paarsig zelfs. Ja, maar weet ik niet. Niet, niet helemaal. <laughs> er zit het, een paars randje aan. Ja, het Jazzfestival uh, van Hans Rijmers, uh, dat staat ook weer op het uh, punt ja, uh, te gaan uh, beginnen. Dat is ergens in augustus. De Moppies muziek van Hans. Die, en dan uh... willen we weten van wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb wel uh, al een aanplakbiljet gezien. Ja. Met name. Dus. We zullen gewoon eens uitmelken. We, we wachten dat even af. Goh, dan hebben wij natuurlijk ook uh, muziek voor die tweede uur. Een beetje weer uh, uit uh, jouw uh, koker. Uh, Pas aan Pascal van ja. de Beek. Nou, laten we maar eens horen wat hij uh, wat wat nou heeft. for this my mic can test with Watch out! The depth of that, open the groove, move the two, dance who, we're going through two, one is who, I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. DJ was on a roll. I've been told he can't be sold. He's not vicious or malicious, just a lovely and delicious. You wanna know, wanna know Delightful Truly delightful it. Life Life flow. Making it Doing it Especially at a show, show. Feeling kinda high Like a Hendrix haze. Hey. Music makes motion Moves like a maze All inside of me special, especially yeah. No other rhythm Where well, I wanna be Come on Glowing Glowing with electric eyes You dip to the dive Baby you'll realize yeah. Baby you'll see The funk inside of me Baby you'll see That rhythm is a key Get, get ready, ready Can't think Quitty quit Stomp on a When I hear a funk group You playing pop follow her to shoot Baby just sing about the groove Groove is it <laughs> Mooier kan het haast niet. Het plaatje is afgelopen, Delight was dat. En uh, we gaan gelijk uh, praten met de lokale burgemeester Taters. Waarom ja, lach je daarbij? Wat zeg? Het? Waarom lach je daarbij? Nou, het is mooi net aankomen en gelijk aanschuiven. En een van de, de ambtenaren. Afspraken maken. Ja, en een van de ambtenaren van de gemeente Zandvoort. Dacht die je post? Bij de post, dat naar hij de, de LDC. Ja. Ah, ja, ik heb nu nog een stem, maar ja? een het kan zijn dat het straks stopt. Oké. Okay. Um, ja, want uh, Don, waar gaat het? Uh, nou ja, op? die, die de, de grote bouwputten, uh, we rijden er allemaal langs. Hoe, hoe ver zijn we? Hoe staat het daarmee? Nou, als u er uh, elke dag langs loopt en rijdt, dan ziet u dat het geen bouwput meer is. Nee, het is, nee, het is, geen het is, put is helemaal ingevuld ja. al bijna. Nou, ook de de kozijn, kozijnen het worden erin gezet, metselwerk, dus uh, het begint uh, echt vorm te krijgen. Ja. En er zijn, als ik het goed heb, drie elementen eigenlijk. Een parkeergarage, een school en wonen. Ja, dat is uh, ontstaan uit uh, nou ja, zeg maar de beperkte mogelijkheden die Zandvoort heeft. En uh, de gemeenteraad heeft dan ook de opdracht gegeven tot drievoudig grondgebruik. Dus niet op uh, 100 vierkante meter zet je een gebouwtje neer, uh, één laag. Nee, we moeten de grond in en dan op uh, straatniveau en daarboven nog. Dus we hebben een parkeergarage, wat u zegt, ja. brede school... Uh, uh, bibliotheek niet te vergeten sportzaal daarbij en daarboven nog een keer woningen dus dat zijn drie functies ja. op diezelfde vierkante meter grond ja, ja. Uh, zijn de prioriteiten in het, uh, het afmaken het, het, in het project ik kan me voorstellen dat je zegt nou Parkeren is wel erg belangrijk en nijpend in die buurt op dit moment. Parkeren is belangrijk, maar wat natuurlijk zeker zo belangrijk is... dat is een goede huisvesting voor de scholen. En uh, dat uh, heeft ook eigenlijk het hele project wat, uh, wat makkelijker gemaakt. In die zin dat de besluitvorming wat... Uh, Samenhoriger was in de gemeenteraad omdat ja. we er allemaal van overtuigd waren dat die scholen heel belangrijk zijn. Ja. En uh, de kinderen, die hebben dus eigenlijk al erg lang in de noodschool gezeten en. Uh, ook de Hanis die had zijn beste tijd gehad. Ja. Dus uh, dat had een hoge prioriteit en dat heeft natuurlijk dan ook uh, met het afbouwen van het verhaal te maken. Uh, dat je een goed moment kiest dat die scholen vanuit de noodgebouwen over kunnen naar het Nieuwsgebouw. Nou en daarvoor is uh, de kerstvakantie gekozen. Ja, dat, oh, de kerstvakantie, dan, dan zou de school klaar zijn? Ja, de school uh, wordt opgeleverd in december, alsmede ook de parkeergarage. Ja. Appartementen komen in januari, ja. dus uh, dat betekent dat je een mooi verhuismoment hebt tijdens de kerstvakantie van de school. Ja, ja. ja twee weken geleden hadden u iemand van de Kei en die had inderdaad uh, een iets later oplevering van, ja, de, van de huizen ja, dat klopt. in gedachten. Ja. Uh, de school en de garage gaan vrijwel gelijktijdig? Uh, de school en de garage worden gelijktijdig opgeleverd, ja, dat is ja, correct. Uh, een wat meer politieke vraag, dus uh, meneer Tatis. Uh... Ik heb liever, ik liever dat hij die boom doet. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee, nee. <laughs> uh, de de gedachten over tarieven en dergelijke, mogelijkheden voor buurtbewoners om daar uh, permanent een plek uh, te kopen of te huren en dergelijke, uh, zijn die al, al wat helder, wat duidelijker op dit moment? Nou, nog niet helemaal. Uh, een, is dat een collegebesluit overigens? Wat is een collegebesluit? Wordt dat een collegebesluit of gaat dat nou, via ik, de raad? Uh, zoals u weet is er op dit moment een werkgroep parkeren aan de gang. Ja. En uh, die, zijn, uh, die hebben zelfs hun vakantie ervoor opgeofferd. Uh, dus niet iedereen zal aanwezig zijn. Maar aanstaande donderdag is er een uh, extra informatie voor de raad daarover. En uh, ja, die zullen daar uh, in ieder geval uh, dwingen, dwingende, denk ik wel, adviezen gaan geven aan het college hoe daarmee om te gaan. Oké, okay. maar uiteindelijk wordt het de collegebesluit... Uh, nou, uh, dat denk ik niet. Ik, ik denk, uh, ja, dan vraagt u me iets wat ik gewoon, uh, waar ik gewoon over twijfel. Ja, okay. ik, denk, ik denk dat de, de, de raad wel met een, een heel dwingend advies, uh, advies ja. zal komen. Ja. Ja, ja. En ja. Dan, dan is dat als college niet verstandig om daar af te wijken. Nee, er nee. Nee, zijn niet verleden wel mogelijkheden geopperd. Uh, allemaal leuke dingen hoor, om te zeggen... Nou, uh, voor een euro kun je een nacht je auto laten staan. Uh, daar als dat nodig is. Nou ja, dat soort dingen. dat komt allemaal ter sprake. Er zijn allerlei zaken door de revue gepasseerd. Uh, maximaal tarief mag maar een euro zijn. Kijk, het uitgangspunt is: de gemeenteraad heeft een parkeergarage besteld. En die parkeergarage is gebouwd en die moet gewoon betaald worden. Ja. En of je nou, nou vindt, achteraf vindt van nou ja ik heb toch liever een, een lager tarief. Die garage moet betaald worden. En het college huldigt het standpunt en dat staat ook in het nieuwe de coalitieovereenkomst. De vervuiler betaalt. Daarmee wil je zeggen dat de gebruiker dat hij dat ook moet betalen. En ik denk dat het dan ook verstandig is dat je degene die parkeert in de garage de parkeergarage laat betalen en niet ja. Tante Mina die op de fiets in de Keesomstraat woont dat je ja. die via belastingen laat meebetalen aan de parkeergarage dat zou de volgende vraag zijn, nu was heel snel de, ja. Ja, u, ja u kent Tante Mina ook ja, ik woon oh, er zelf ook ja. nee maar dat, dat moet het uitgangspunt zijn ja, de gebruiker van de parkeergarage ja. zou het moeten, ja. maar ja de gemeenteraad is daar nogal over aan Steggelen En het zou mij verbazen wanneer daar een andere conclusie uit zou komen ja, daar, daar kan ik je iets bij voorstellen. Ja. Uh, je moet natuurlijk ook nog rekening houden met de tarieven op straat. Nou, is, uh, er is een exploitatieopzet gemaakt van de parkeergarage. En uh, je moet de mensen het ook aanlokkelijk maken ja. om in die garage ja. te gaan staan. Dus ja. in de flankerende gebieden moet je een parkeerregime hebben... ...waar de tarieven hoger liggen uh, dan wel het onmogelijk maken om ja. te parkeren... ...om die garage aantrekkelijk te maken om ja. te gaan staan. Dat is daar. Ja, ja. ja. Maar ja, in ieder geval, hopelijk wordt dus de parkeerdruk uh, wat minder in de buurt, ja. zodra die garage klaar is. Nou, want uh, over aantrekkelijk maken gesproken... maak even, want dat is wel, dat is wel even belangrijk. Uh, de parkeerdruk minder in de buurt, uh, de, de, de, de werkzaamheden aan de riolering zijn grotendeels beëindigd. Ja. ...en uh, de parkeerdruk is daardoor al minder geworden. Ja. Ik, uh, de, de, de, de, dat als straks de bouwwerkzaamheden over een paar jaar afgelopen zijn... Ja. ...dan is daar ook weer minder reuring. Ja. En dan pas kan je eigenlijk precies zien wat de consequenties zijn ja. van het geheel. Ja. Ja. Maar uh. op dit moment is de parkeerdruk al uh, afgenomen... ...doordat de rioleringwerkzaamheden in de koninginnenbuurt bijna klaar zijn. Ja. Ja. Uh, over het aantrekkelijk maken van het parkeren daar. Waaraan denkt u dan? Van de of... parkeergarage? Ja, precies. Nou, ik denk dat de inrichting dat dat... Uh... Of ja. de ja. eh, daar is het, is het, wel iets ja. over kan vertellen. Nou ah, ja, kijk, uh, het begint natuurlijk bij, bij de basis, wat, uh, wat de wethouder al zegt. Van ja. uh, flankerend beleid voor een garage. Dat is ja. enerzijds. Ja. Want, en flankerend is? Flankerend beleid is uh, bijvoorbeeld vergunning parkeren voor bewoners in de Oost Ja, oké. Okay. Uh, ja. uh, dat betekent dat bezoekers niet meer uh, daar kunnen parkeren. Waardoor de parkeerdruk in, in de wijk afneemt. Uh -huh. En bezoekers gewoon de garage ingaan. Ja, juist. Nou, dat is één. Uh, twee is dat uh, parkeren in de garage te tijden goedkoper uh, in het algemeen is. dan parkeren op straat. Hmm. Om het aantrekkelijk te maken in die grijze te gaan staan. Yes. Nou, daarnaast uh, wordt het grijze bewaakt. Uh, je auto die straat overdekt. Dus ja, dat is voor veel mensen ook uh, erg aantrekkelijk. En, en als ik het goed begrepen heb: hè, dat we de, de supermarkten zijn eigenlijk bijna op loopafstand. Dus uh, ja. Nee. Ja, niet alleen de supermarkt, maar, maar ook de brede school met al zijn functies ja. zoals de bibliotheek. Nee. Uh, we moeten daar wel aangeven dat die garages worden in drie fasen gebouwd ja. en in december wordt de eerste fase opgeleverd. We hebben het over 200 plekken, van mm -hmm. 48 plekken voor de appartementen daarboven. Just. Ja, wat, wat je nou, wilde wat nou, zeggen? Ik, uh... Nou ja, de supermarkt die looploopafstand. Nee, ja. uh, het wordt zelfs nog luxe. Ja. Dat, uh, er komt uh, zelfs een, een roltrap vanuit de supermarkt de garage in. En, uh, oh, dat is helemaal ja. uh, luxe, ja. Nou oh, ja, <laughs> ik bedoel, dat is, uh, dat is heel interessant. En dan ook nog een uh, stijgpunt uh, direct bij het Raadhuisplein. Dus dat zijn toch allemaal heel interessante uh, um, ja, zeg ik, impulsen voor het centrum. Ja, dat. Ik kan dus, als ik loop vanuit die garage, op het Raadhuisplein terechtkomen, direct. Ja. dat is perfect. Je kunt met je karretje, dat is niet een standaard roltrap, maar een zogenaamd tapirumon. Mensen kennen dat. schip Schiphol, Schiphol, ja. Dus je zet je karretje daarop en je kan zo de parkeergarage in. Even een andere vraag, Peter. Het is dan vooral voor mensen die s'avonds in het dorp iets gaan doen, bridgen of, of wat dan ook. <kwijnt> uh, Zo'n parkeergarage is altijd wat, wat duisterig en, en, en donkerig en een Veiligheid. Hoe, hoe zit dat ermee voor, voor mensen die daar s'avonds parkeren en hun auto dus pakken maar weg, 11 uur, half 12 s'avonds weer op gaan halen? Ja, de, de garage die natuurlijk, uh, is een moderne garage die dient voldoet aan alle eisen qua veiligheid. De politiekeurmerk zit erop. We werken met netverlichting, dus we kunnen de verlichting uh, zelfs uh, uh, aansturen, ja. laten dimmen en weer op laten komen op het moment dat de garage geopend wordt. Dus daar is het er tegenaan aan gedacht. Ja. Er zitten geen gekke hoekjes en verstopmerken in. Nee. Goed transparant. Er is gekeken naar veiligheid. Ja, uh, uh, Absoluut. En, en cameratoezicht? Is... Ook cameratoezicht, maar je kunt... Uh, cameratoezicht beperkt zich met name op de entrees. Ja. En is niet toezicht over de hele garage. Dat, ja. dat is enigszins beperkt. En ja. uh, De hoofdentree is? De hoofdentree voor de, voor de auto's is in de Collega's Schregerstraat. Is niet ja. goed te zien Nog over het Eerstebouw. Nog steeds de de Ja. En de hoofdentree voor, uh, als uitgang van de garage is, uh, met de eerste fase is uh, nabij de entree van de Brede Schaal. Hij ah, okay. komt straks uit op het nieuwe Marktplein. Ja, ja, ja, ja. ja, dat nieuwe Marktplein, dat was uh, ook nog een vraag. Dat is erin gehandhaafd. Ja. Uh, het oude Zwarte Veld uh, zou een parkachtig iets gaan worden. Ja, dat met wat bankjes, begroeiing en dergelijke. Ja, wat dat, is de gebleven, ja, nog? dat is allemaal hetzelfde gebleven. Dat is allemaal hetzelfde gebleven. de planning is niet veranderd, niet aangepast. Wat dat betreft. De originele planning die, is gehandhaafd. Die staat gehandhaafd. Ja. Oh, Oké. Okay. Nou, het, het, idee, het idee is gehandhaafd. Het idee, dat ja. dat, het idee is alweer een paar jaar oud. En ja, dat ja. het gerealiseerd Daarom... wordt, dat duurt nog een paar jaar. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat uh, de uitvoering en de, dat, dat er wel beweging in zit. Dat er wel uh, een, een aanpassing komt van uh, de wensen van Joort... Van de, dat willen we graag, dat willen we graag. Ja. En uh, we zijn natuurlijk niet zo start dat wat we zeven, acht jaar geleden bedacht hebben, dat we dat dan uh, uh, over nee. vijf jaar precies zo uitvoeren. Dan ja. hou je rekening met de wensen. Ja, dat is waar. Het volgende fase van Louis-David Scarré, we hebben nu fase 1 volgende fase, dat is Prinsessenweg? Uh, de volgende fase is het, uh, dat noemen wij het Schafbrok. Dat is waar nu de huidige Schafschool staat ja. en de Tijdelijke Mariënschool. Ja. En daar uh, gaan wij in januari starten met het weghalen van de Tijdelijke Mariënschool uh, en de sloop van de Schafschool. Ja. En dat zal uh, 1 april zal de aannemer daar starten met het maken van opnieuw zo'n grote kuil voor de parkeergarage. Ja. Ja. Uh -huh. De uitbreiding van de garage. Ja, ja, dus de tweede fase van de garage. En dat is uh, ongeveer 200 plekken extra. Maar er ja. komt nog meer volgens mij dan, hè? Want het gaat, het gaat dus nu in allerlei fases. Ja. Ik heb ook begrepen dat er een deel van de post, postkantoor, dat dat ja, ook dat, nog meegenomen wordt. Dat is de volgende ja? fase. Ja, dat is de derde de, fase derde alweer. Fase ja. De derde fase van de parkeergarage. Ja. Met daarboven de, de Albert Heijn en ook weer de appartementen. Ja. Uh, de vierde fase is dan uh, het gemeenschapshuis. En de vijfde fase is de woningen de, de die nu aan de prinsessenweg staan. Oh, dat, ja, is de laatste fase. En dat is de laatste fase, en daarmee is het totale LDC afgerond. De, de Prinsessenweg, je noemde het even, Don, ja. uh, die, die ondergaat eigenlijk twee fasen. Ja. Uh, volgend jaar worden de rug-aan-rug woningen afgebroken. Ja. En dan is het uh, de bedoeling dat daar de noodwinkel van Albert Heijn komt, okay. met parkeerplaatsen. En uh, dan de, de tweede fase die de Prinsessenweg nog een keer doormaakt, dat is als Albert Heijn weggaat. Ja. En uh, dan is dat terrein weer beschikbaar en dan komen daar uh, koopwoningen. Dus op de plaats van de rug-en-rugwoningen. Oh. En dat is dan eigenlijk de afronding ja. van het, uh, het hele traject. En, en dat is, uh, een, in welke periode tijdspannen praten we dan? 2015, 2016. Oh, dat duurt nog ja. eventjes. Ja. Dus ja. het is per per fase wordt er, uh, wordt er een moment ingebouwd van nu is dat klaar, nu is dit klaar ja. en dan is dat weer klaar. Ah, er is ook bewust voor gekozen omdat je anders aan twee zijden van de Prinsessenweg aan de gang zou zijn. Ja. Ja, daarmee maak je het totale centrum onbereikbaar en is de overgast onevenredig groot. Dus ja. we ja. werken fase gewijs. Ja. De, je had over koophoningen, Wilfred. Uh, dat hele blok... Wordt koopwoning. De, de, er, weg. De, weg, Dat ja. de koopwoning. Prinsessenweg. Ja. Ja, ja. De prinsessenweg. Dat worden koopwoningen, Ook de Kij vanuit de Nee, AM. AM. Dus de projectontwikkelaar van degene die nu ook ja, bezig ja. is... Uh, met dit gedeelte van het uh, louis carrière. Ja. Dat worden koopwoningen, koopappartementen met parkeer uh, met, met parkeer, daar, nee, daar komt en daar heeft de raad toe besloten een de parkeergarage, uh, parkeergarage ja. onder. Ja. Ook een parkeergarage? Ook, ja. 170 plekken ongeveer. Nou, dat is, uh, dan hebben we al een behoorlijke oh, ja. ruimte, uh, denk ik. Nou ja, uh, wij, wij verwachten ook wel dat uh, uh, het, het, uh, de drukte in, in het centrum van Zandvoort dat hij zodanig toe zal nemen. Dat je daar behoefte aan zult hebben. En ja. dat je kunt dit maar eenmalig doen. En als je dit moment laat voorbij gaan, ja. kan je dit nooit meer doen. Dan kun je het vergeten. Daar dus zit Zandvoort op slot. Dit is een eenmalige gelegenheid ja, die je hebt. Absoluut. Een diepte investering ook voor de gemeente Zandvoort? Nou, de, wij moeten dus met een businessplan komen... hoe we dat uh, willen zien, hoe we dat willen exploiteren. En uh, daar zijn allerlei mogelijkheden toe. Je kunt je, kunt je voorstellen dat daar ook uh, een deel van die 170... dat dat uh, units worden onder gronds dan... die gekocht kunnen worden door ja. mensen. Dus uh, belangrijk is dat er geparkeerd kan worden. Want we hebben een uh, behoorlijk aantal auto's in Zandvoort... En die moeten een plaats hebben. Ja, het blik, om het maar eens even oneerbiedig te zeggen. Nou, ik denk het blik onder de grond. Ik denk, of uitzicht, hoe je het noemen, hoe je het ja. noemen wilt. Ja. Uh, ik denk dat we dat idee gepasseerd hebben. Auto's ja. maken deel uit van ons leven en we willen allemaal auto rijden. En, ja. Nou, de meeste nou, mensen willen de, dat. De meeste mensen ja. en sommigen willen er drie hebben. Ja? En, uh, ja. Ja. ja, en dat, dat, maar het maakt gewoon deel uit van het straatbeeld. Maar het moet ergens staan. Nou, ja. als je geen ruimte hebt, dan moet je onder de grond. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dat straatbeeld in de Louis-David-Carré blijft ook met bovengronds parkeren? Nog steeds? Ja, er, zit, er zit een deel bovengronds parkeer in. Uh, okay. Dat is gebaseerd ook op de parkeerbalans die we gemaakt hebben. Ja. Om, om ja, met name de Oostbuurt en een dus stukje kan hier in de buurt niet, niet onevenredig te belasten. Ja. Dus er komen op de Prinsessenweg met name ook uh, heel veel bovengronds parkeerplaatsen ja. gewoon terug. Zoals Louis Davidstraat nu is, hè, daar, daar kun je parkeren aan beide zijden bij de meters. Uh, gaan we dat soort dingen nog ook, houden? Ook dat komt terug. Voor ja. ja. mensen of... die snel een boodschapje willen doen en niet helemaal die parkeergarage ah. in willen. Maar uh, een half uurtje even willen parkeren om ja. snel even een winkeling uh, te maken. Nou, dat is wat de, wat de wethouder net zei uh, aan de raad. Uh, oh. Daar kun je je op sturen uh, met je, met je parkeerbeleid. Nou ja, oké, okay, maar de, de gelegenheid moet er eerst zijn, fysiek. De parkeerplaatsen nou. fysiek zijn er. Oké. Okay. Ja. Heb ik nog één vraag en dat heeft te maken met de bus die uh, nu nog op het uh, louis Davidsen. Uh, de Louis-Davidstraat aankomt. De 80 draait keurig netjes een rondje om het muziekpaviljoen heen en gaat dan over de Prinsessenweg, over de busweg, naar Amsterdam. De 81 doet dat anders. Als dat fasegewijs dan allemaal klaar is... Gaat die bus dan ook nog anders rijden of blijft hij gewoon in het centrum komen? In, in de uiteindelijke situatie, ik spreek ja, er niet voor Connection, maar ik ga ervan uit dat we niet voor niks de busweg hebben ingericht. Maar in de uiteindelijke situatie gaat hij inderdaad rond de rotonde en weer terug via de busweg. Ja. heel duidelijk. Ah. Uh, um, ja, ik denk dat we zo dus langzamerhand uh, zijn. We zijn dus al... Is er ja. iets wat we niet gevraagd hebben wat jullie uh, gaan willen nou, zeggen? Maar? Nou ja, misschien uh, wel aardig. Uh, in de plint van uh, de Albert Heijn oh, yes. aan de Louis-Davidstraat, daar komen uh, volgens de planning dan uh, openbare toiletten en een fietsenstalling. Ja, dat zijn de dingen die gaan verdwijnen. Dus denk, die hebben jullie echt vergeten. Die vragen. Nou, die zijn inderdaad wel belangrijk. Dat is gewoon belangrijk. Voor mensen, ja, absoluut. En dan las ik nog in het Houdens Dagblad deze week. dat u erg verzot bent op een broodje oude kaas. en een glas verse melk. Dus ga u dat straks weer doen? Uh, wat bedoel je daarmee? Nou ja, het is lunchtijd. Denk oh, ik... Dat is, uh, ja. uh, ik weet het nog niet. Ik ja. denk dat mijn vakantie uh, nu net begonnen is. Uh, okay. oh, goed. Dus, uh, dan wens, wens ik uh, u een uh, prettige vakantie. Weten ja, jij vakantie al of nog niet? Is ook mijn uh, eerste dag. Wij werken als team. <laughs> dus, uh, Naar Groningen? <laughs> nee, nee, nee, hij gaat verder weg. Uh, nou, ja. aan je auto is trouwens te zien dat je dat soort ritten maakt. Hè? Ja. Nou dat is, ik, ik en zwermen, zwermen, vliegen. Het ja. Ja, ja, ja. Ja, viel me echt op, ik denk die is of door nee, de polders gereden. Nee, die, die, ja. die, die, die muggen die komen uit Haarlem. Oké, okay. ja. dat is waar. Je, ik, ik verzamel altijd, jij. Ik moet altijd door Haarlem als ik naar Groningen ga. Ja, ja dat is waar. Ja. Oké. Okay. Ik dank uh, beide heren voor de, de komst hier. Is het is een haar Dank u wel. Dank, bedankt. ik denk altijd aan. Uh, ja, het klinkt heel oneerbiedig hoor, maar wat ik nu zeg. Maar ik, is altijd, ik heb vroeger naar, uh, naar uh, de Muppets uh, gekeken. En er zat zo'n zo saxofonist en die de, deed dan denken aan Zoet Sims. Ja. En uh, zo'n geluid uh, was ja. dit ook wel. Maar dit is, was toch echt uh, Scott Hamilton en Round Midnight. Tenminste, dat uh, stond op het doeltje, want ik ben niet nee, zo'n uh, uh, jazz nee. gevoel. Hans Rijmers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Maar ja. daarvoor goedemorgen. hebben we Hans, he, om ja. dat allemaal uit te leggen. Je uh, weet dat feiloos uh, en nog het mooiste is, hij kan daar zo lang over praten, dus we hebben er ook erg lang de tijd voor uh, uitgetrokken. Dus uh, okay. we gaan er gewoon uh, de komende 20 minuten met een muzikale onderbreking van nog een uh, nummer van Scott en Scott Hamilton. En dat is dan jouw verzoek. 218 218 dus die, uh, die gaan we dan uh, straks er even tussendoor. Toe uh, 18, 36, ja. leeftijd ongeveer. Ja, ik vind het een goede keuze. <lacht> Even over uh, jazz in uh, Zandvoort, want uh, dat komt er natuurlijk uh, aan. Uh, dit was uh, Scott Hamilton, was een van de trekkers van het afgelopen jaar. Ja. Hoe, uh, hoe ja. was je op dat uh, idee gekomen om deze man te vragen? Vorig jaar. Ja, vorig jaar. Nou, daarmee even te beginnen. Nou, Leuke inleiding. Dat, ja, dat, dat kwam omdat uh, uh, Erik Timmermans met het uh, trio van uh, Johan Clement, die, uh, die toeren regelmatig met Scott Hamilton wanneer hij in, wanneer hij in Europa is. Ja. En die hadden toen net een tour gemaakt door, door de Benelux. En hij woont in Italië. Ja. En niet meer in, uh, in Amerika. Dus dat scheelt al heel veel aan reiskosten. Ja. Dus toen was het wat makkelijker om hem, naar, uh, hem hier naartoe te halen. Ja. Maar ja, grote jongen in uh, ja. deze wereld? Ja, een hele grote, hele grote manier om ja. een vreselijk cliché te gebruiken. Ja, ja absoluut. Ja. Maar ja, de, vorig jaar de, is dat... Maar ja, daar ga je weer. Het gaat altijd over geld. Ja, centjes. En ja, het rotte geld, zou ik Jan Lammers altijd zeggen. Het gaat altijd over geld. Oh. <laughs> Linksom of rechtsom, het is altijd zo. Ja. Maar vorig jaar was dat een keus. En achteraf uh, uh, is die keus niet zo goed, geweldig ja. goed uitgepakt. Wat, wat, wat, niet, nou, wat, wat? Nou, niet ten aanzien van de kwaliteit. Die was prima. Ja. Hè? We hebben vorig jaar geopend met de G-Titulaar. Prachtig. Ja. Ja. En daarna Scott Hamilton. En dat had toen de tijd ook te maken. Met dat geld wat we. Wat ik toen aan, aan, aan, aan sponsor geld heb binnen kunnen halen. Mm -hmm. We hebben natuurlijk de, de bijdrage gekregen uit het casinofonds. Ja, daar zijn ontzettend blij mee. Ja, ja. Maar de, ja, we willen toch graag, toch graag die kwaliteit aan, aan jazz hebben. Ja, af... Toen konden we eigenlijk maar twee muzikanten betalen. Waarvan er één Scott Hamilton was. Maar, maar aan de andere kant. Uh, Scott Hamilton die, die, die is goed voor een bepaalde doelgroep en de jeugd die hou je niet bij Scott Hamilton vast, nee. zo eerlijk en objectief moet je ook naar jezelf kijken. Ja. Uh, Scott Hamilton houdt de bierpompen niet open. Het is meer iemand waarvoor je eigenlijk naar een uh, zaal en je gaat zitten luisteren ja. naar wat hij wat doet. Ja. Uh, hoewel Scott Hamilton ook op uh, uh, Newport uh, heeft opgetreden in Montreux en noem maar op allemaal. Nee. Dus daar ligt het niet aan. Nee. Maar we leven hier in een gemeenschap van 16.000 mensen. Plus ja, toeristen. Ja, maar we hebben geen achterland uh, van, van, van honderdduizenden mensen. We Amsterdam. staan er altijd wel... Uh, uh, Pakweg uh, uh, een duizend uh, hier naartoe komen. Ja, ja. Dat, dat is niet zo. Dus je moet daar toch wat, wat anders mee omgaan. Maar richten jullie je dan alleen maar op Zandvoort? Ik kan me toch nee, uh, niet nee. aan de indruk onttrekken nee. dat je dan op een gegeven moment ook gaat kijken naar buiten Zandvoort. Ja, Leren zeker. Haarlem en Amsterdam ook. Nee, of? maar we hebben ook, we hebben ook aan, aan publiciteit in, in Haarlem niks te klagen. Het Haarlems Dagblad heeft daar veel tijd aan besteed. Gaat dat ook nu weer doen. <coughs> met een artikel in het, in het Haarlems Dagblad mm -hmm. uh, in Amsterdam staat het op de site op de evenementensite van de gemeente Amsterdam daar staat het concert op, het festival op vermeld dus daar hebben we helemaal niet over te klagen maar vergis je niet in de periode hier voorafgaand de oude jazz behind the beach toen dat nog jazz was toen waren dit de enige concerten in de regio. Toen had nog nooit iemand gehoord van Haarlem Jazzstad, van Meer Jazz in, in, in, in Hoofddorp en noem maar op. Dat is allemaal na die tijd gekomen. Ja. He, toen de tijd kwamen de mensen echt uh, uit, uit Duitsland hier naartoe rijden voor dat festival. Ja. Zandvoorders gingen of later op vakantie of kwamen eerder terug omdat ze die drie dagen feest hier wilden meemaken. Ja, ja Dat is niet meer, we leven in een andere tijd. Ja. He, vandaar dat je er nu ook wat anders mee om moet gaan. Mm -hmm. Uh, He, dus we hebben het programma voor dit jaar uh, iets anders gemaakt. Waar dan net naartoe gaan. Uh, dan voor. Uh, we, we hebben ook wat geleerd van vorig jaar. Yeah. En wat eer... hebben jullie geleerd van vorig jaar? Nou, dat, we, dat je uh, moet afsluiten. Uh, met een groep die. De, de, ...de jeugd bij elkaar houdt. Ja. Nou, dus Moet dat de hebben de we de dit jas? jaar. Nou, de, de, wel wat eigen, wel wat eigentijds, ja. denk ik. En, en ja, we gaan nu afsluiten met Hans Dulven. Ja, dat had ik gezien. Ja, uh, uh, die mag uh, uh, tussen 11 en 1... Uh, de boel uh, bij elkaar houden en dan, uh, dan is de horeca... En is de horeca ook blij. Ja natuurlijk, is een fantastische man. Oh, ja. uh, daarvoor nog? Want daarvoor zit natuurlijk ook nog het een ja. Nou, uh, uh, maar even chronologisch. Ja, ja. Gretje Kaalvat zag ik ook staan. Ja, en we gaan openen om 7 uur met uh, Florian Wempe. Ja? Dat is een buitengewoon getalenteerde Ja. En dat wordt een hele grote. Ja. Heb ik mij laten vertellen door de kenners. Die is geloof ik ook geweest in de Grote Krocht. Of nee. ik me nog niet. Nee. Uh, no, nee, is in de Krocht niet geweest. Nee. Daar gaan we mee openen. Ja. Tussen 7 en 9. Mm -hmm. Daarna Greetje Kauveld. Uh, maar goed, ik heb wat extra sponsors kunnen vinden. Dus hebben we toegezegd van. Nou, dan vragen we daar Jan Menu bij. Mm. Uh, uh, Tenor Saxofonist. Die overigens ook nog het komend seizoen in de krocht komt. Dan hebben we wat meer, uh, wat meer power op het, uh, op het podium. En dan om 11 uur uh, Hans Dulfer met uh, Jazzdance. Ja, dat is prima. Dan, dan, dan komt dat helemaal goed. En als dat weer dan een beetje meewerkt. Ja. Ja. Uh, een leuke vraag. In, in popmuziek uh, yeah. uh, wordt vaak muziek van vroegere uh, muzikanten. Denk yeah. even aan Beatles en anderen door eigentijdse uh, artiesten gespeeld. Hoe zit dat met jazz? Ja. In mijn tijd was Dave Brubeck bijvoorbeeld ja. de, de top. Wordt muziek die Dave Brubeck bracht door huidige artiesten ook weer gebracht? Of hebben ze hun eigen stijl? En, uh... Nauwelijks. Nauwelijks. Ik, ik bedoel, je zal, Dat is heel uh, anders in jazz. Ja, je zal, je zal Take 5 van Dave Broebek. Zal je uh, nu door Poepmuzikanten niet gespeeld horen worden? Nee, nee niet popmuzikanten, jazzmuzikanten bedoel ik. Nou, ja, natuurlijk. Uh, Onderling nemen zij nummers van vroeger, die heel succesvol Ook nou, op hun repertoire er zijn. Er zijn uh, hele goede uitvoeringen gemaakt door, uh, door Ella Fitzgerald bijvoorbeeld. Of door Oscar Pietersen van uh, uh, composities van Lennon en McCartney bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja, eigen interpretatie. Jazeker. Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, kijk. De, uh, de, je kan jazz godzijdank niet definiëren. Nee. En, en op zich is dat best goed hoor. Ja, de, nou tot de, in zoverre. Uh, Frans Bouwer is gaan jazz. Daar zijn we het over eens. Dat <lacht> kan je wel zeggen. Nee, maar, maar de grens is moeilijk te bepalen. En op het moment... Maar jazz is natuurlijk een, een min of meer geïmproviseerde manier van muziek maken. Maar op het moment dat er een Thema is, nou een Lennon en McCarthy compositie. Hè, is, is, is, is een thema. Ja, dan staat het iedereen vrij om daar uh, andere arrangementen voor te schrijven. en het op een andere manier tegenwoordig te brengen. mits je de compositie er maar in kan herkennen. Ja! We gaan even een stukje muziek eh, weer draaien van Scott Hamilton. 2.18 op verzoek van de heer Don de Grebber. En dan gaan ja. we het ook nog hebben over alles wat, uh, wat er ook in Zandvoort uh, rondom dat Jazzweekend. Want dan hebben we het ook nog even over Jazz in de kroeg. En Jazz op het strand, om maar uh, wat te noemen. Hier is Scott Hamilton voor de tweede keer. ...van Scott Hamilton... ...en dat eh, draag ik zowat eigenlijk... Uh, ...ik kan wel gewoon uh, aanschuiven... tussen 10 en 12. ...nee, laat ik dat maar niet... ...bij <laughs> mijn eigen leest houden... ...want anders dan, uh, dan gaat het helemaal niet goed. Uh, Hans Rijmers... Ha. ...want daar... Uh, ...zitten we nog mee aan tafel... ...en we hadden het uh, over uh, zeg maar de invulling... ...van het uh, jazz in Zandvoort... Uh, ...voor uh, het weekend van... ...9 augustus... Z uh, ...zeg ik het goed... 7. 7, 8 en 9 augustus, ja. Uh, 9 augustus is het uh, strand... En ik ga het even terugrekenen. 8 augustus is het gasthuisplein. Nee. 8 augustus is, is, is het, het strand. 6 nee, nee. augustus, nee. augustus is het in de kroeg in het dorp. Ik was helemaal niet 7 van. augustus op het gasthuisplein. Ja. En 8 augustus op het strand. Ik vind het goed. En, en 9 augustus ja. mag iedereen zelf bepalen wat hij doet. Want het is een maandag. Ja, dat begrijp ik. 6, 7 en 8 augustus. Um, ja. uh, we gaan het even over. Hoewel, hoewel ik moet nog ja? even wat aan toevoegen. 5 augustus op donderdagavond. Gaan we openen bij. Nuf. Nuf. oh dat is ook... Uh... En daar gaat uh, uh, Gertone het festival weer openen. Mm -hmm. uh, om een uur of negen. En vanaf acht uur uh, speelt daar een, uh, een heerlijk uh, beentje En uh, prima. Reuze gezellig. Uh, onze sponsors en begunstigers uh, allemaal uitgenodigd. Uh, okay. Dan doen we nog wat terug voor, die, uh, voor het geld wat we van ze krijgen. Ja. Ja, en Nuf ja, dus reuze gezellig. Dat is de, de officiële aftrap eigenlijk een beetje. Ja. Ja, Don donderdagavond. Uh, ja. Dan uh, het fenomeen wat ik altijd heel erg uh, leuk vind, is de vrijdagavond. Ja. Uh, dat is dan 6 augustus. Nu zeg ik het goed, ja, want het is inderdaad 6 augustus. Jazz in de Kroeg. Ja. Daar hebben jullie verder uh, geen uh, moeienis mee, maar. Nee. Uh, nee. Heb je ook enig zicht wat daar, uh, wat daar komt? Nee. Ook niet. Nee. Het enige wat ik weet is, uh, maar dat heb ik ook uit de krant, dat uh, bij Oomstee uh, in ieder geval wordt gespeeld. Ja. Uh, er zal uh, uh, ook gespeeld worden bij, uh, bij Neuf. Daar mm -hmm. eh? uh, ja. uh, ga ik gemakshalve vanuit. Ja. Maar welke andere uh, horeca-gelegenheden er meedoen, ik, ik weet het niet. Nee. nee, Maar dat regelen ze zelf. Dat, ja. Ze boeken dat zelf. Ja. Uh, Laat je ze daar ook echt vrij in? Of tenminste, is it, ja, iedereen... het in ieder geval vrij om omdat de ja, dat bepalen we niet... wat je zelf wil? Ja, maar dat valt niet uh, uh, onder onze organisatie. Nee. He, we zijn ook... maar je neemt het wel mee in de, in de, in de aankondiging? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, net zo goed als we ook... Kijk, ja. ik heb ook op de, op de poster gezet, uh, zondag uh, op strand. Ja. Maar uh, vraag maar niet welke strandtenten. Ja. Misschien, maar, ik, ik weet ah. dat er eentje, eentje meedoet. Ja. Uh, Tien, ja. uh, heeft Robin speelt daar uh, Groenendaal. Ja. Prima, maar welke anderen meedoen? Ik heb geen benul. Nee. Maar het valt ook niet onder, uh, onder onze verantwoordelijkheid. Ja. Uh, wat ik wel uh, altijd. Uh, is ja, Het heeft een bepaalde charme als je dat, uh, dat het hebt. Hm. In de kroeg of op het strand, dat is ja. altijd wel iets uh, speciaals. Ja. Uh, bezoek jij dat dan ook? Vrijdagavond wel. Ja, ja tuurlijk. Uh, uh, uh, in dit geval op zondag is dat wat minder. Omdat wij hebben besloten op zondag uh, uh, even een uh, klein weekje uh, uh, ertussenuit te gaan. Ja. Uh, maar goed, anders dan ben je natuurlijk wel even op strand. ja, ja, dan, ja zeker. dan ga je ook kijken naar de artiesten. Ja, tuurlijk. Ja. Op, uh, ja, zeker. Ja, maar... Uh, dat is dan vanaf een uur of uh, drie, hè, denk ik, op strand. Ja. Eh, dat, ja. ze dat, uh, dat ze ja. dat gaan ja. doen. Nee, maar dan wandelen we wel even het strand op. Ja. Tuurlijk. Uh, ja, zeker. En dat, ja. en dat kroegenbezoek, dat is dan gewoon eventjes uh, sfeerproeven uh, bij, uh, bijna elke dag. Ja, week, uh, maar dat, dan wandelen je daar toch uh, gezellig doorheen. Ja. Kijk, ik, ik zou ook wel graag willen dat de gemeenschappelijke Zandvoortse Horeca. Uh, een, uh, een beleid maakt of een strategie bepaalt ja. uh, om op die vrijdagavond iets te doen. Ja. Maar, de zijn... maar dat is ongelooflijk moeilijk. De neuzen gaan niet altijd de, dezelfde ja, kant of op. Ofwel, of niet, dat, ik weet het niet. Op... Maar het moet ook nog de, dezelfde kant op als jouw neus. Ja. Nou, kijk, zij regelen dat zelf. Ja, dat bedoel ik. En als zij daar uh, uh, ensembles neerzetten... wat uh, uh, Kijk, het is, wel, het is natuurlijk wel allemaal jazz gerelateerd. Maar, ja. op, hè, maar wat ik net al zei... Je kan het niet definiëren. Hmm. Hè, wat de één jazz vindt, vindt de ander niet en omgekeerd. Dus dat moet je ook vooral zo laten. Plus dat erbij komt. En daar hebben de cafés natuurlijk het volste recht op. Om een... Uh, ...om daar een ensemble neer te zetten wat een beetje overeenkomt met hun doelgroep. Ja. Want niet in iedere kroeg komt dezelfde groep mensen. Dat is waar. Da daar ontkom je niet aan. Nee, dat en is waar. En uiteindelijk is het zo dat de kroegen toch allemaal hun eigen uh, image hebben... Uh, en, ...en doelgroep die daar, die daar komen. Ja, en daar moet je het ook een beetje op aanpassen. Maar ogenschijnlijk, voor mij in ieder geval als buitenstaander, sluit het aan bij jullie actief. Absoluut. Ja, natuurlijk. En het ja, zeker. strand ook. Ja, zeker. Dus voor ja. een buitenstaander is het één ja. geheel. Ja. Oh, ik kan vrijdag gaan van daar naartoe, zaterdag daar naartoe. Ja, maar het zou al enorm helpen en ik heb dat tegen een van de uh, paviljoenhouders uh, ook een keer gezegd. Van, probeer nou, uh, in, in, in die strandpachtersvereniging, hè? jullie hebben regelmatig vergaderingen, ga daar nou eens met elkaar over praten. Wie daar wel en wie daar niet aan mee wil doen. Ja. Ja. Dan, dan kun je in je aankondigingen kun je meenemen van de juist een paviljoen en noem maar op allemaal. He? Het ja. maakt het allemaal een beetje professioneler. Kijk, nu heb ik op de poster die twee aankondigingen gezet. Ja. Maar ja, dan wordt er mij van, ja maar wie doen er dan mee? Dat weet ik niet, maar het staat er wel op. Ja. Want als ik, het, als ik het er niet op zet, dan hebben we ook een probleem. Dus dat gaan we niet doen. We zetten het er wel op. Maar datzelfde geldt ook voor de, uh, uh, voor de horeca hmm. hier. Hè? Er is een, er is een uh, uh, horeca Nederland die toch vertegenwoordigd zijn hè? in, in, in uh, uh, deze regio. Ja. Ik denk nou, horeca, ga er nou eens gezamenlijk met elkaar over praten. Hè? En ik heb het al een aantal keren gezegd ook... We willen aan alle kanten helpen en doen en aankondigingen maken. Heb je, heb je muzikanten nodig? Je hoeft maar te bellen. He, er is zo een, een, er is een, we hebben een netwerk van 2500 Nederlandse jazzmuzikanten. Ja. Muzikanten boeken is het minste probleem. Daar gaat ja. het niet om. He, dan, dat je gezamenlijk wat doet. En dat wil niet zeggen dat je dan opeens, uh, zoals we vroeger hadden, vijf buitenpodia moet maken. Daar gaat het niet om. Ik denk dat daar ook niemand meer op zit te wachten. Dat was toen. Toen er in de regio oh, okay. geen andere festivals waren. Dan, ik weet, dan hadden dan we, we het jazz niet. behind Hè? the beach. Ja. ja, dat klopt. Maar het, het, het gaat meer om de collectiviteit ja. van het dorp. Ik, daar heb ik veel meer zorgen over. Ja, maar het is natuurlijk gek dat jij een poster uitbrengt. En dan moet vertellen: ja, maar de vrijdag en de zondag weet ik niet wat er gebeurt. Nee, maar ik zet het er wel op. Ja, je kondigt het aan. Tuurlijk kondig ik het dat aan. Dat zou één geheel moeten zijn. In en, feite, En ja, dat mest dat zou... aan meerdere kanten snijden natuurlijk. Nou, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan zou ik daar buitengewoon trots ja. op zijn. Als, als, we dat, als we dat met z'n allen lukt. En... Maar dat kan niet anders dan dat de gezamenlijke horeca zelf hun strategie bepalen. Hmm. Het, is, het is ondoenlijk om... Alle uh, horeca-gelegenheden uh, uh, af te lopen en te doen. En dat gaat niet. Nee. Dat krijg je niet voor elkaar. Okay. Dat kan wel, maar dan heb je een professionele organisatie nodig. Mm. Ja, dit, dit is uh, liefhebberij en uh, vrijwilligerswerk. Ja, dan nog, nog een, ja dan nog even wat anders. Uh, jazz in stand voor uh, jazz in de krocht. Ja. Want daar had je ook nog wat over. Ja, ja dat, dat programma dat is klaar. Mm en dat, uh, dat, ah, dat wordt wel weer erg goed hoor ja? uh, 12, 12 september uh, ja. beginnen we met uh, Deborah Carter mm -hmm. die, uh, die, die fantastische vocaliste ja. dan 3 oktober uh, Jesse van Ruller mm -hmm. uh, uh, Tholanius Monke wordt in uh, New York gekregen en, uh, echt een van de beste jazz gitaristen in Nederland en dan 7 november en ja. ja, dan moet ik toch tegen iedereen even roepen van, uh, daar zou ik bijna zeggen, uh, ga kaartjes reserveren. Ja. Want John Engels, ja. uh, toch een van de beste Nederlandse ja. slagwerkers, uh, of Europese slagwerkers, hoe je het noemen wil, die, uh, die is dit jaar 75 jaar geworden. Uh, we hadden daar oorspronkelijk gepland uh, Jan Menu, uh, tenorsaxofonist. Maar John Engels komt ook. Dus datzelfde concert met Jan Menu en John Engels. En, Twee celebreken. Ja, dat wordt, wel, dat wordt wel erg goed ja. Dan gaan we daarvoor En uh, uh, Voordat het concert begint En in de pauze En waarschijnlijk daarna uh, Hebben we in de, in de krocht Nog een ander beentje spelen Kortom, dat wordt een buitengewoon bijzondere dag Het 19 ja? december Kerstconcert met Ronald Douglas 9 januari Tim Cliphuis ja? viool. En die ja. heeft veel opnames gemaakt met de Rosenberg Trio dan 6 februari Phil Abraham, uh, trombonist. 13 maart Sandra Willis. Ja. Zang. Dan 3 april uh, een uh, spectaculaire vibrafonist Jacco Grieksvoor. Ja. En 1 mei. Schulz, maar die had al eerder zullen komen in het vorig seizoen, maar die was toen verhinderd. Dus die komt nu alsnog. Maar daarvoor gaan we je nog een keer uitnodigen. Juist. Dat allemaal, uh, okay. <tus> het klokje tikt <tus> door. De tijd. De tijd. Dus uh, ja, je nee, want anders zitten we dwars, straks ja, maar, weer de, de, tot het nieuws. Ja, maar de ik de heb al twee uur vanmiddag pas de eerste afspraak. Maar wij niet. Een ekel probleem. Wij niet. Oké. We moeten echt nu benen maken, want anders zitten we straks weer in ja, ja, ja, ja, het nieuws. Hans, bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. Dank voor jullie tijd. Dit was Goedemorgen, Zand. Ja. Van 17 juli. Redactie: Nel Sandberg-Kerkman. Ja. Die ook de koffie verzorgde. Mm -hmm. Techniek: Pascal van der Beek en Roy Hanneman. En presentatie, Jaap Koper. En Don de Grebber. En wat ons betreft, uh, nou ja, wat ons betreft, het zal de volgende week zitten er een, waarschijnlijk weer een presentatorduo. Jij geloof ik ja, weer. in? ieder geval, ja. Uh, met een ex-marinier, dacht ik. Ja. <laughs> dus We gaan het allemaal weer zien volgende week. We zien het week. weer in Hotel Holland tussen 10 en 12 straks. Veel plezier met de Muziek Boulevard tussen 12 en 2. weekend. En een goed weekend inderdaad. Dag.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 Die nu ieder in een deel van het land een monopolie hebben op analoge kabeltelevisie. Telecomwaakhond de Opta bepaalde in 2008 dat ze hun kabelnet open moeten stellen voor andere aanbieders. En Telecree maakt daar nu als eerste gebruik van. Ajax en AZ zijn akkoord over een overgang van AZ-spits Alhamdawi. Nou moet ik zelf nog wel eens worden met Ajax, die dus veel geld is gemoeid met het